Er zijn sterke aanwijzingen dat bij de Rotterdamse haven meer corrupte ambtenaren actief zijn. Dat blijkt uit het onderzoek naar een douanier die in april werd aangehouden. Die liet grote partijen drugs door, waaronder een container met 400 kilo cocaïne. De NOS heeft zijn dossier ingezien. In verklaringen die de man af heeft gelegd zegt hij, zegt hij dat meer medewerkers van de douane zich om hebben laten kopen door criminelen. Zijn verhaal wordt bevestigd door gesprekken van drugshandelaren die de politie met verborgen microfoons heeft opgenomen. Het parlement in Kosovo is voor de derde keer in enkele weken lamgelegd door traangas. Oppositie protesteert op die manier tegen een maatregel van de regering die de Servische minderheid in het land meer autonomie geeft. Ondanks extra politieinzet moest de ruimte worden ontruimd. De maatregel die Serviërs in Kosovo meer autonomie geeft is mede door toedoen van de EU tot stand gekomen. De vicepresident van de Maldiven is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging de president van het land te vermoorden. Volgens de politie is hij aangehouden toen hij terugkwam van een officieel bezoek aan China. Bij een explosie op het jacht van de president vorige maand raakten zijn vrouw en een medewerker licht gewond, maar de premier zelf bleef ongedeerd. De vicepresident wordt verdacht van hoogverraad, zegt de minister van Binnenlandse Zaken op Twitter.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 Kop. Ik zeg wat koffie, smeer een broodje, best wat sinaasappelsap. Dan hoor ik om alle vel, blote voeten op de trap. Blote voeten op de trap. Een frisse wind waait om leven, alle dagen zijn voor mij. De frisse wind waait om Goedemorgen, drukt zich naakt tegen me aan en ze fluistert zachtjes dat ze zo een dag kan blijven. Ik probeer met haar te lachen, maar ze is niet leuk genoeg. En ik heb echt naar haar geluisterd, maar weet niet meer wat ze verloopt. Nee, ik weet niet meer wat ze verloopt. Sorry, maar wat zei je nou? Het vissen weer dwaait door mijn leven, alle dagen zijn voor mij. Het vissen weer dwaait door mijn leven, oh wat zijn. De tijd maar praten, waarom stapt ze nou niet op?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 Hoe komt Stanford aan het geld? Nou, wij, Stanford heeft een begroting van, uh, van 45 miljoen euro. Uh, en daar zitten dus inkomsten en uitgaven in. De, de inkomstenkant is voor een, uh, voor een deel wordt dat gedekt vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gemeente betaalt Stanford ja, per, inwoner. per inwoner. En het is afhankelijk van hoeveel, hoeveel bewoners je hebben, hoeveel huizen, hoeveel openbare ruimte... Mm -hmm. uh, hoeveel school, uh, jongere mensen, ouderen. Nou, dat, wordt heel, dat is een heel ingewikkelde berekening. Die, die staat ook steeds onder druk. Want als het Rijk minder uitgeeft, krijgen wij ook minder. En wij krijgen op dit moment, ik zeg het zo even, rond de 19 miljoen. Dus 90 miljoen wordt uit de algemene uitkering gedekt. Dan komt je nu op tekort. Ja, daarna heb je natuurlijk het belangrijke, nu het sociale domein. Ja. Uh, daar, daar komt ongeveer uh, via de integratieuitkeringen... Komt er, ik denk zo rond de 12 miljoen naar, naar boven...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 Het enige positieve daaraan is wel... dat de, dit college wel geld heeft vrijgemaakt. om In ieder geval die 800.000 euro... die staat nu al structureel in de begroting. Dus als je het over bezuinigen hebt, nee. Dat wordt juist niet bezuinigd. Geef... Dus er wordt gebouwd aan de Gerttenbach? Ja, alleen er... en dan kunt u het in de najaarsnoten... die is volgens mij komt hier eerlijk uit, kunt u het lezen. De Gerttenbach, dat gaat om natuurlijk... zij hebben meer geld nodig. Er zijn mm -hmm. andere bedragen genoemd. Nou, daar vinden onderhandelingen over plaats. En over die onderhandelingen... is de gemeenteraad bijgesproken...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 En nou, daar, daar zijn we over in de onderhandeling. En, en de mate hoeveel geld de gemeente Zandert kan en wil bijdragen... dat hangt van het college in de onderhandeling af. Maar uiteindelijk de gemeenteraad gaat dat beslissen. Okay. En dan dus moet je bij... is dus bijgepraat over de onderhandelingen. Ja, precies. Ja, men is praten over de onderhandelingen. Um, de, jullie hebben nu een aantal dingen ingeschoten. Er wordt over veertien dagen over gesproken, heb ik begrepen. Is er in die tussentijd nog een hoop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 ja, aangeboden werd op de markt. En in eerste instantie... Uh, ja, je, je bent een horecaman... in hart en nieren. Ik heb uh, jarenlang in de horeca gezeten. Noem eens wat. Um, ik ja ben als kind. Hè? Nou, bent hè? Niet, nou, niet, niet een, een ras echter Nee, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik ben een uh, Amsterdammer. En met mijn tweede ben ik naar Zandvoort gekomen. Met mijn achtste ben ik naar Haarlem verhuisd. Na de verhuizing naar Haarlem... ben ik uh, op een gegeven moment wel weer teruggekomen. En dat is in 2007 geweest...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 als Eerst als assistent manager en daarna manager rondgelopen en ja eigenlijk de hele rijlijn zeilen daar, en daar samen met directeur. natuurlijk dan het gevoel van ik moet dat zelf ook kunnen doen. Of, ik ja, en nee. ook. ja en nee, aan de ene kant je krijgt, je, je zit je daar in een veilige zone. Want je mag heel veel wel, maar je moet ook wel dingen, maar je hebt ook niet de verantwoordelijkheden, nee. de Je trekt de deur dicht en je gaat naar huis. Precies. En Dat is, nu en dat is ook nu wel zo. anders. Ja, ik, ik ga wel naar huis toe. Ja. Maar, en ik doe meestal ook wel de deur dicht.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 Het huisje is gekomen eigenlijk bij mijn ja, vorige werk, bij de garage. Daar, ja, ik had een hond op een gegeven moment uh, en die wilde ik niet alleen thuis laten. Ja, hoe ga je dat oplossen? Dus, nou, dus ik gewoon. Ja. ja, Maar toen werd het winter en toen werd het iets moeilijker. Ja. Maar Steffi heeft wel een, een belangrijk ja, aandeel, denk ik, op het Kerkplein uh, langs getroffen. En menig toerist gaat door zijn knietjes ook. Ja, dat en klopt. wil met Steffi op de foto. Ja. En, absoluut, ja. Uh, de uitstraling heb je het over gehad. Hè? Er liggen nu mooi blauwe dekentjes. Het ziet er uh, gewoon gelikt uit als je nee. er langs loopt. Um, een aantal, uh, bij Jan zaten ook wat Zandvoortse wat, wat verenigingen. Er werd gebritst. En, uh, mm -hmm. Vindt dat bij jou een, uh, voortgang? Ja, de Britsclubs, tenminste, dan moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg. Want het is één Britsclub en het is ja, ik één het niet. Er zijn wel ja, Ze hebben kaarten in hun ander. Ik bedoel, ik heb het zelf niet zoveel met het spelletje. Helemaal niet met kaarten. Dus, uh, maar het is volgens mij één Klavieras-vereniging en één Britsclub.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 Ja, het is het Ik bedoel, tuurlijk, je gaat hiervoor, je tekent hiervoor... en je weet gewoon dat het nadeel heeft. Je bent veel aan het werk. En aan de andere kant, rabbel is ook mijn huiskamer geworden. Het is ook een deel hun huiskamer geworden. Ze weten één ding, zeker als hun vader willen zien... dan moeten ze gewoon even naar rabbel toe komen. Dat is ook een stukje duidelijkheid. Je ouders zijn ook gesteund. Mijn ouders zijn ook heel erg belangrijk. Zeker, ja, moeder doet een stukje administratie. Mijn vader doet af en toe de klusjes op technisch gebied...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 En je Dan ziet gewoon één groot leeg terras. Want ik kan mijn mensen niet meer buiten laten zitten. Ik moet gewoon mijn scherm inhalen. En, uh... ja, ik denk dat uh, daar uh, de gemeente niet al te moeilijk over zal doen. Ik denk dat ze die wijsheid wel hebben van... Joh, ook wij willen graag een uitstraling op het Kerkplein. Dus daar ga ik ook wel vanuit. Ja. Die gesprekken liggen nu, uh, zijn ingediend. En ja, we wachten even rustig af hoe het gaat lopen. Dat is uh, bouwtechnisch, hè? De, de, de uitstraling.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 Wat loopt dus? Kan het Nederlands elftal dan wat dan? Uh... <laughs> oei! Pijnlijk ja, ja, uh, <laughs> uh, nog. Dit is laatste... geen open sollicitatie <laughs> van hoor. Laten we dat voor opstellen. Omdat wij nog een laatste item hebben die wij nog moeten bespreken... en waar nog uren met jou door zouden kunnen babbelen en rabbelen over het Kerkplein. Want er, uh, ja. er is genoeg ja. over te zeggen. Uh, wil ik je ontzettend bedanken voor deze blauwe trambier. En, ja. uh, en ik voor de Prosecco. Ik ga er met uh, ja. plezier van genieten. Ja, maar ik zeg toch terug in de mensen. <laughs> ga naar Rabbel en uh, kijk ja. nu geval naar dat mooie flesje. En probeer daarna ja. het, het biertje. En de koffie is super Je mag het vertellen. Ik, ik ga het hem nou. testen. Ja. Dus, en dat zeg ik. We zijn druk bezig met een nieuwe bierkaart. Met lokale bieren. En, uh, Rabbel staat vol met verrassingen. Dus ik zou zeggen. Kom. Kom naar onze winkel. Naar okay. onze toko. Like ons, op Facebook, ja, like, ons, like ons op Facebook, dan weet je ook een beetje wat er ja, speelt. En, ja. uh, Marcel, ontzettend dankjewel. bedankt voor je komst en dankjewel. Jullie ook bedankt. Anders komt nog een beetje. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shanandoah River. Life is over. Younger bij ons. Ja, ja, de muziek is weer weg. Ja, we moeten allemaal een beetje wennen aan het uh, aan het studio uh, gedoe. Vond het ons altijd weer leuk om hier toch te zitten in de studio op de Torweg. Mike. Ja. Uh, is aanwezig en Roy is aanwezig. Ja. Hey. Jullie ja. jullie ja. delen ja. samen. Mike Jullie delen samen de microfoon. Ja. Roy, jij wilde wat kwijt. ja, dat klopt. Um,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 Behandeld, daar wil ik nou, ja. ook mijn excuus daarvoor aanbieden. Bij, bij deze is dat en, gezegd en mensen ja, zullen, zullen dat uh, best belangrijk blijven melden, denk ik. Okay. Goed, ik nou Roy, uh, wij hopen voor jou het beste van je gezondheid. Ja, dank je. Uh, maar uh, dat ene evenement of twee evenementen die jij dan moet schrappen, daar breng je een prachtig evenement voor terug. Inderdaad. Uh, ik <laughs> zie Irene naar de poster kijken van ja. uh, Roots American Country Roots. and Blues Concert. Ja. Wat zie je allemaal voor leuks? Nou, uh, het is uh, de band van Michael. Uh, het is de Duitse band hè, die, ja, precies. Uh, waar je ja. in Duitsland ook uh, mee speelt. Het uh, Rijn. Ja, haal maar naar je toe. Daal maar even naar je toe. Ja, precies, ja. Ja. Nou, uh, aanstaande vrijdag uh, dan uh, gaan jullie naar De Krocht om acht uur om daar uh, uh, een speciale. Uh, jullie hebben een thema, hè, Hezel en Bel. Vertel eens over uh, het thema. Uh, Um, ja, dit uh, is de vijfde keer uh, nu, en um, elke keer was het zo so, dat het onder een uh, motto was, Eén keer was het een um, living room concert, dat hebben we het zo gedaan, als we bij Jason Sanford doen, daar was het beneden het podium, um, de andere keer was het dan altijd op het podium, en de laatste keer was het seaside jammerie, daar was uh, Logans Blues aan uh, het eind en uh, uh, die idee was, dat de mensen dan uh, aan het eind van de avond ook kunnen dansen wat ze ook gedaan hebben, dat ja. was heel leuk, en...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 Of, of één band, zeg maar, oh, die speelt. Oh, oh nee, snap ik. Nee, Ja, één band die speelt. Dat is Ik dacht speelt. even dat, dat je uh, dingen uh, van een bepaalde band uh, ging coveren. Maar nee, dit, nee, het nee, gaat erom nee, dat er nee, een, uh, Alleen jullie spelen. Ja, en, en die idee van die American Roots uh, Country is ook... Uh, uh, is toch de, de ogenmerk is toch, of de focus is toch... Om um, uh, heel veel... Dat de mensen toch heel veel eigen werk spelen. Het is niet zozeer een cover-evenement, maar meer...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 dat um, is die, uh, kunnen we misschien later naar luisteren. Dat is de Green Fears of France En daar heb ik de, de cd mee Oké. Okay. Nou, we kunnen hem ook dus even draaien. Ja, als je, ik uh, weet niet of dus, uh, de jongens de muziek uh, beschikbaar hebben. Kasper Kun je er een stukje heeft, van laten uh, horen? Kasper? Ja, nou laat maar even luisteren. Ja. Private William McBride Do you mind if I sit here Down by your graveside And rest for a while In the warm summer sun I've been walking all day And I'm nearly done I can see my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 Sweetheart, behind some faithful heart is your memory and shrine. Although you died back in 1916, in that faithful heart are you forever 19.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 Uh, nou, eigenlijk is het van, van, een, van een liedstrijver Eric Bogle. Um, uh, hij is, ik denk, hij is van Australia. Hij heeft heel mooie liedjes geschreven. Maar uh, The Furies hebben de, de, de, de meest bekende versie daarvan. En omdat het misschien een mooie nummer om nu over het radio te hebben, omdat de mensen het toch kennen. En deze versie waren, uh, dat was nog zonder Paul. We, we zijn net te viert. Um, uh, uh, en we, we gaan deze lied ook spelen in de krocht.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 En um, dan doen we het altijd zo dat wij um, proberen, niet alleen voor, voor de dag van, van de optredens, maar ook dat wij dat zo drie, vier dagen kunnen samen zijn om uh, te repeteren, om, om, uh, om nieuwe liedjes uh, te leeren. Maar ook om, uh, om misschien naar andere bandjes te gaan, om, om misschien daar Beetje te spelen, sessions te gaan. En wat wij ook vaak doen, en uh, um, dat is onze history, dat is our background, uh, is uh, in de straat spelen. Dat, is, dat, is, dat is, hebben we in, in, in, in bijna in, in heel Europa gedaan. Uh, maar ook een beetje verder. En dat is, is eigenlijk onze... Um, uh, that's our route. Dus uh, als ik en, als uh, het goed zie, dan, dat, dan ga je naar Hamburg... en je pakt een, een portiek en dan gaan jullie met, uh, met de band spelen. Uh, as, as op, op straat. De, ja, op straat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat is, uh, we proberen, we proberen dat altijd... altijd uh, als als we als ontmoeten, proberen we altijd een hele pakket te doen. in optreed, een, een, een gig... Uh, maar ook repeteren, maar ook als, als het weer en zo meegaat op de straat spelen. Mag dat zomaar? Hè? Ik bedoel, mag je gewoon zomaar met je band ergens gaan staan uh, dat, uh, nee, zonder vergunning? Ja, in, in, in, in Hamburg ken ik heel goed en, en daar weet ik uh, hoe het werkt nu. Het was, was, uh, in de, uh, ik heb begonnen in de 70 er jaren, daar was het echt verboden. Was echt, um, uh, nee, je mag het ook niet. Het nou, is, is, nee. is wel een goede vraag voor jou, want uh, in het verlengde wat jij nu zegt, zou ik dat dan wel als je antwoord willen zien. Wij zeggen het nu niet, maar ik denk dat wij. Dat, oh, omdat dat gaan we de doen, ja, ja, maar nee, dan komt er weer als, als ik nu, als nu o, onder het bordje van uh, geen straatmuzikant. Als, uh, als, als ik het nu zeg, hij. Uh, ik denk als, als het weer, weer meedoet, gaan we misschien naar Haarlem of, of, uh, of Sanford. Nee, dat is ook goed Maar weet je nog, die auto kwam hier gewoon. Camp to the de to the Er was een Amerikaan, een hele grote Amerikaanse auto. En er zaten een aantal gasten in die.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 Dwingende de ja, nog een paar Dat komen. is leuk, want we hebben de vijfde keer... en we geven een uh, gratis drankje weg uh, bij, uh, bij, de bij, de bij de ticket. Nou, te meer om uh, naar de, de avond te komen aanstaande vrijdag. Wij zijn bijna door de tijd heen, Irene. Ja. Dankjewel, Nieuwvan. Dus, uh, ja, ja, ja Jullie bedankt Dankjewel. voor je komst... en ik wens jullie heel veel plezier met de muziekavond. Ja. Uh, wij ja. hebben uh, gereisd naar de studio waar wij gezellig zitten. Toch nog dank aan Hotel Hoogland, want daar ja. zitten we altijd... en die uh, Moest nu ook alles weer opruimen. De techniek is gedaan door Quinten Brouwer en door Kasper Geurensen. De redactie Yvonne Roosdaal, Gert van Kuik. Eindredactie door Gerry Rutte. De koffie is door Gerry gedaan, want die rent heen en weer hier. Ja, dankjewel, Ger. Irene, ontzettend bedankt voor de presentatie. Dankjewel, Ben. Jij ook. En wij gaan eruit en wensen iedereen een prettig weekend. Fijn weekend, tot de volgende keer.